4 uur. Het NOS journaal. Onno Duiveney de Wit. In Elst is de fabriek van ketchupfabrikant Heinz ontruimd. Dat is gebeurd omdat een 50 meter hoge stalen schoorsteen van het bedrijf dreigde om te vallen. Een woordvoerder van Heinz. Belangrijk is uh, dat de situatie onder controle is uh, en onze eerste prioriteit is dus nu uh, na het uh, zorgen dat de omgeving uh, veilig is, uh, ook het uh, weer vastmaken en stabiliseren van de fabriekspijp. Dat gebeurt met een hoogwerker. Acht woningen in de buurt van het bedrijfsterrein zijn ontruimd. Nieuwe postbedrijven moeten meer werknemers een vast arbeidscontract geven. Oud-burgemeester Vreeman, die bemiddelt in het postconflict... denkt aan 80 procent van het personeelsbestand. Hij wil de partijen tot 1 april de tijd geven om een akkoord te sluiten. Tot die tijd moet de overheid nieuwe bedrijven als Cent en Siletmail... niet dwingen om personeel een vast contract te geven, schrijft Vreeman in zijn advies. Bij de botsing tussen een passagierstrein en een lege goederentrein vanmiddag in Zevenaar zijn geen gewonden gevallen. In de ICE-trein die op weg was van Amsterdam naar Duitsland zaten ongeveer 150 mensen. De burgemeester van Zevenaar over de situatie. We kunnen nu vaststellen dat alles onder controle is dat alle passagiers uit de trein zijn, opgevangen zijn... en nu door Highspeed, de vervoerder, ook uh, op weg worden geholpen voor vervolging van hun reis. En dat nu het een kwestie is van het opruimen en hopen dat zo snel mogelijk het treinverkeer zich herstelt. Het treinverkeer tussen Arnhem en Emmerich ligt voorlopig stil. De oorzaak van de botsing in Zevenaar is nog onbekend. In Tunesië zijn opnieuw doden gevallen bij rellen. Bij een aanval op een politiebureau kwamen vier betogers om het leven. Acht agenten raakten gewond. De protesten tegen de hoge werkloosheid en overheidscorruptie duren nu drie weken.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 ANWB Verkeersinformatie. 12 files bij elkaar 55 kilometer. Het is een begin van een normale avondspits. Wat opvalt is de lange file op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen de knopende Ipenburg en Kleinpolderplein staat 12 kilometer. Bij het Kleinpolderplein staat een vrachtwagen met een lekke band. Die moet ter plaatse gerepareerd worden. Verkeer richting Rotterdam kan het beste omrijden vanaf knopend Prins Klausplein. Via de A12 tot aan Gouda. Daar keren en dan weer terug via de A20. Tussen Arnhem en Emmerich rijden de rest van de dag geen treinen. Dat heeft te maken met de ontsporing. En vallen naar Amersfoort rijden geen treinen. Daar heeft de politietreinverkeer stilgedecht. In beide gevallen kan de vertraging oplopen tot een uur. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tessel Blok en Alice de Bruin. Goedemiddag, welkom terug bij Villa VPRO. Alice de Bruin en ik zitten hier in de Tweede Kamer in Den Haag... voor ons eigen politieke Vragenuur vandaag... met Thijs Niemandsverdriet van Vrij Nederland. Welkom, Lianne Sleutjes van de GPD. Ah. En... Partij van de Arbeid Kamerlid Diederik Samson. Hartelijk welkom. Uh, wat ik zei, ons eigen politiek vragenuurtje... zoals wij dit half uur op dinsdag gedoopt hebben. Omdat op dinsdag altijd het officiële grote mensen vragenuurtje in de Tweede Kamer is. En dat was vandaag voor het eerst in 2011. En bovendien helemaal vernieuwd. En dat ging in een eiltempo. Ja, was het een, een, een verbetering, uh, Diederik Samson? Ja, het was een goede poging om dat te doen. Want een aantal nadelen van het vorige vragenuurtje zijn eruit gehaald. En, uh, en heel kort uitgelegd, uh, in het vorige editie van het Vragenuurtje... mocht je nadat Kamerlid X van de SP een vraag had gesteld... mochten alle andere Kamerleden die ook over die portefeuille gaan... ook nog een vraag stellen. En dan werd het toch een beetje, ja, ik moet daar naartoe... want anders mm. word je niet gezien. En dan een hele herhaling van zetten. Dat is allemaal geschrapt. Je mag alleen nog, uh, degene die zeg maar, achter dat te staat... Ja. is als van de, namens de Kamer aan het woord en de minister... en die wordt dan ook nog wat korter gehouden... Maar Kamerlid mag wat langer, de minister Ka ja. wat korter. Dus ja. het is allemaal in het voordeel van de Kamer... en ook een beetje in het voordeel van, uh, van de inhoud... en vooral van de actualiteit. Want er worden nu zes vragen in een uur gepropt in plaats van drie. Blijft, mijn grootste bezwaar blijft dat je het niet af kan maken als Kamerlid. Je kan vragen stellen en als je geen antwoord krijgt... of een flauwekul antwoord... Dan is er geen tijd voor een... Uh... Nee, maar je kan ook geen motie indienen of zo. Je, je, je kan eigenlijk niks. Het is altijd onbevredigend. Ik denk nou. daarom dat ook deze nieuwe poging wel, wel aardig is. Net als de vorige overigens ook niet onaardig was. Maar het het element van doorbijten wat een Kamer nodig heeft om überhaupt haar macht te kunnen uitoefenen. Ja, mm -hmm. dat is hier in dit uur even afwezig. Tijdens ja. niemands verdriet van Vrij Nederland. Ja, ik vond het eerlijk gezegd in vergelijking met het oude vraaguur. vond ik er geen klap aan. Wat je krijgt is dat je nu. Het, het was een soort toneelstuk wat zich geheel tegen de achterwand van de Kamer afspeelde. Ja. Je hebt daar dan de sprekersgestoelte. Daar stond de Kamerlid op. Uh, er zat in, in, in, in vak K zat dan, een, zat dan een minister. Het begon ook nog eens met een CDA-Kamerlid dat een vraag ging stellen aan een CDA-staatssecretaris. Ja, dat dus is ook heel niet heel spannend. Niet. <laughs> nee. uh, en dan de voorzitter. Dus dat speelde zich in een soort driehoek tegen de achterwand uh, af. En uh, het gevolg was dat volgens in de kamer de Kamerleden eigenlijk als een soort middelbare schoolklas uh, gingen zitten kletsen en roezemoezen met elkaar. Omdat ze toch niet meer naar de interruptie-microfoon kwamen. Nee, het was heel leuk. Komen. Want er was afscheid van Femke Halsema net geweest. En die ging uitgebreid nog eens handen schudden met mevrouw Verbeet. Terwijl er een CDA-kamer liet. Enorm belangrijke vragen. Inderdaad, zelfde over een, een, een trauma-helikopter, geloof ik. <laughs> maar er werd enorm gezoomd en afscheid genomen. Ja. En ja, het, want het, wat, wat eigenlijk ja. gek is, omdat. Ik heb me laten vertellen dat dit bedoeld is om het levendiger te maken. Ja, en, en maar... de politiek weer aantrekkelijk te maken voor de burger. Maar toch? het netto resultaat is dat het eigenlijk een stuk doodser was... dan ja, de, het normale de vragen. Laatste, als je als de Kamerleden ah, moet, moet inspringen, dan let je op. En dan laat je laat je hoofd op achtergrond te gaan zitten kletsen, lijkt mij. Uh -huh. ik, bedoel, ik heb hier ja, niet, op. maar... Nou ja, dus, ik, ik, helaas, ik moet toegeven dat ook in de vorige versie van het vraaguur ja, de achtergrond okay. nog redelijk werd gekletst En ik denk niet dat de kijker... Ja. dat verschil zo goed. Want die ziet niet die zaal, die ziet nee. het spel nee. vooraan. En dan heb je wel gelijk dat... De eerste vraag, een CDA-Kamerlid die aan een CDA-staatssecretaris en ook nog in een opzichtig opzetje ja. om de fout van een CDA-staatssecretaris een beetje goed te maken. Het ging over die helikopters ja, die s'nachts niet ja. mochten worden ingezet. Oh. Er is heel Nederland boos over en terecht. Ja. En hij moest een punt vinden om dat weer even goed te maken. Nou, dat kon dan in dit vragenuurtje. Ja, daar is de Kamer niet voor bedoeld. De Kamer is ervoor bedoeld om kritisch de regering te volgen en door te bijten als dat nodig is. Nou, nu kritisch de Kamer volgen, hoe lang geef je het nog? Een probeersopje oh, ja, nee, nee, van een paar maanden is het. het vorige, de vorige versie was zeker voor verbetering vatbaar. En ik geef dit rustig nog een anderhalve maand... om eens te kijken of dit dan die verbetering is. Want er is komt een evaluatie. Zeggen, volgens mij moet je er al een maand al geëvalueerd ja, de, de dat weet proef, ik. Ja. ik zit niet in die commissie die dat doet... maar, ja, wees, maar gerust, wees gerust, daar, daar zijn de juiste procedures opbreken. voor. Maar het gaat alleen maar echt werken... als we debatten creëren waar je echt kan doorbuiten. Ja, nou, ja, maar mogelijk. dan... Als je nu zit te makken van deze uh, nieuwe opstelling... vond ik... Ben je afhankelijk van degene die de vraag stelt... of dat die kind genoeg is, alert genoeg? Klopt. Maar de vorige keer konden er nog negen andere Kamerleden of twaalf... Weet die, ik konden veel, die, kon, nee, die konden de kneusjes bij springen. Nee, maar die konden nog eens een aanvullende vraag stellen... Ja. waardoor de minister of de staatssecretaris misschien wel in het nauw kwam. Mm. En nu is dat maar afhankelijk van... Ja. Nou, nou, dat zou dan een... weer een nadeel kunnen ja. zijn wat de commissie. Ja, Daarom zijn wij zo blij heeft. dat we hier tegenwoordig met z'n tweeën zitten. Toch, Nou, Thijson? Heerlijk. Wij evalueren ook iedere week voortaan het nieuwe vraaguur. <laughs> Goed, Goed, <sorry. laughs> Afghanistan, daar gaan we het over hebben. Dat was toch wel het grote nieuws aan het begin van 2011. Het besluit om ruim 500 opleiders en militairen te sturen naar Afghanistan. Een nieuwe missie volgens Spelen. Uh, als er dan een meerderheid komt in de Tweede Kamer. Uh, nou, kwamen wij hier vanmorgen binnen. En toen uh, kwamen Thijs Berman tegen, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. Die ging naar de fractievergadering. Want hij is ook voorzitter van de Europese Delegatie Afghanistan. Ja. Ja. En die zei, ja. nou dat zal wel lang gaan duren. Nou, Met andere woorden, precies. En hoe ging het vanmorgen? Ja, we hebben zoals altijd. Kijk, we hebben ons standpunt bepaald en daar is vanochtend ook geen millimeter aan verschoven. Dat is ook uh, dat heeft ook een uh, hele simpele reden, namelijk, iedereen is het er mee eens. Maar, maar, maar hoe gaat het dan, dan Maar Het blijft er... het feit dat het uitsturen van militairen is een vraagstuk waar de Kamer uh, niet licht over mag denken... wij zijn hier ook al, ook toen het kabinet nog helemaal geen brieven had geschreven... sterker nog, toen jullie er ook nog niks over zeiden in de media... Vind je dat sterker waar, nou, dan het kabinet wat geen brief schreef? <laughs> Aanvullend daarop. Uh, dat de media, waren wij hier al uh, fractievergaderingen lang hmm. uh, mee bezig? Omdat het, en zo heb ik het als parlementariër zelf ook ervaren... Het uitsturen van mensen in harm's way, zoals ze dat mooi in Engels zeggen... naar gewoon het, een gevaar waar ze ook gevaar voor hun eigen leven leiden... is een van de zwaarste beslissingen die je als parlementariër moet nemen. En daar moet je dus lang en breed over nadenken. Dat hebben wij gedaan. En de missie zoals die in de, in de brief staat... Um, die kunnen wij niet steunen. Nee, maar, maar nou zei Thijs Berman ook tegen ons: wat ik fout vind aan dat hele politieke debat. Is de, of aan dat debat is dat. Of dat die beslissing dat het eigenlijk helemaal wordt gepolitiseerd. En dat het heel erg gaat over hier. wat er allemaal aan de hand is politiek in Nederland. En dat het eigenlijk helemaal niet meer gaat over wat er daar gebeurt in Afghanistan. Nou, dat ben ik wel met hem eens. Maar dat hebben wij dan gemeen met de Duitsers, de Spanjaarden, de Isojan, de Engelsen. Iedereen die, die militairen uitstuurt. De parlementariërs denken dan na over het gebied waar je naartoe mm. gaat. Maar ook over de situatie. Thuis. En die militairen moeten een draagvlak hier in Nederland hebben en vinden. En dat moet je wel kunnen verwerven. Ook Thijs Berman, als Wat vind jij van die kritiek van Thijs Berman? Niemand verdriet. Excuus uh, al die Thijssen. Wat vind jij van die kritiek van Thijs Berman? Dat dit eigenlijk een onderwerp is, dat zegt hij ermee, wat je niet zou mogen politiekeren. Ja, dat vind ik eigenlijk een beetje gek. Want ik, ik vind dit nou juist een mooi voorbeeld waarin we, waarin we kunnen zien. We hebben een minderheidskabinet nu. Uh, Rutte doet daar, niet, uh, doet daar niet spastisch over. Die gaat proberen uh, steun te ook al heeft hij waarschijnlijk op de achtergrond al het een en ander aan gesprekken gevoerd. En, en nou ja, laten we, nu, laten we nu maar kijken of hij een meerderheid krijgt in de Kamer. En ik vind het eigenlijk uh, een beetje gek dat je, uh, dat je dan een bepaald onderwerp of limits uh, verklaart. Uh, je zou ook kunnen zeggen, juist omdat het zo belangrijk is, moet je daar heel uh, intens als politiek, uh, politieke partijen over van gedachten wisselen. Klopt. Mm -hmm. En dat doen we ook. Bovendien is het ook de keus wat je daar doet in Afghanistan. En dat is natuurlijk de politieke keus. Ga je meer met de NAVO mee of ga je inderdaad meer op die politiemissie zitten? En, ja, dus ik snap Thijs Berman niet zo heel erg goed. Hoor. Maar... maar wat vinden jullie dan van uh, uh, Diederik Samson? Dat kan ik wel bijna raden, de kritiek van uh, GroenLinks. Met name die behoorlijke, uh, Jolanda Sap, behoorlijk veel te keer is gegaan... tegen de Partij van de Arbeid, maar ook van D66... Juist die kritiek dat de Partij van de Arbeid er een partijpolitiek punt van maakt. En dat ze eerst eens een keertje moeten kijken wat nou precies de bedoeling is... voordat ze zo hoog van de toren blazen. Dat is het verwijt natuurlijk. Ja, doen. maar goed, ook GroenLinks maakt er een partijpolitiek punt van. Ik terecht. Het is een politiek vraagstuk en daar moet je over spreken. Ons standpunt uh, hebben wij ook al eerder geventileerd. al uh, Toen de motie van GroenLinks in D66 werd ingediend... is in het debat helder geworden waar de Partij van de Arbeid stond... en waarom wij dus die motie niet konden steunen, toen al... Daarna heeft het kabinet alle vrijheid en alle ruimte van ons gekregen om, met die motie of zonder die motie... maar om iets te verzinnen om een missie te sturen naar Afghanistan die wij wel kunnen steunen. En ze komen met een missie die een heel ander karakter heeft. Maar, maar ik vraag me af, uh, wat zou de PvdA dan wel kunnen steunen? Want uh, waar je ook naartoe gaat uh, in Afghanistan... ik bedoel ook Kunduz was volgens mij tot twee jaar geleden... Klopt. een beetje het meppel van Afghanistan. Ja. Uh, daar is het nu ook steeds gevaarlijker. Maar het gaat dus uh, niet alleen om Die je daar gevaar... naartoe stuurt, je zal altijd... zullen er militairen moeten zijn... en uh, die, die ook politieagenten moeten verdedigen tegen aanvallen. Ja. Maar dat is de missie die de PvdA zou kunnen doen. Nee, stellen. dat is niet waar. Want ook, ook dat, en dat was altijd de val van het kabinet. Want daar ging, dat ging ook al over dit onderwerp. Mijn zucht? Uh, ja, nou goed, dat is wat dat betreft wel. Dat, is, dat vind ik dan wel vervelend natuurlijk. Dat het zo, daarom, mede daarom ook allemaal zo lang duurt en uh, zo ingewikkeld is. Maar toch, los daarvan. Uh, wij zeiden toen al: zo'n Eupol-missie van de EU mm -hmm. een politiemissie waar dienders dienders opleiden die dat overigens zonder militairen van Nederland uh, doen. Die dat in een academie doen. Die komen gewoon daar aan met een koffer. En zeggen, wij komen hier lesgeven mm -hmm. aan jullie. Mag dat? Nou graag, zeggen ze dan. Die missie hadden wij uh, kunnen steunen. Dat is over een onderdeel van, van deze missie. Dat is twintig man. De overige 525 mm -hmm. gaan in een NAVO-strategie aan het werk. En die zijn ook wel voor training. Want dat hebben ze slim geformuleerd. Maar die trainen feitelijk paramilitaire troepen. Geen officiële leger. Maar dat zijn Afghanen. Die worden ingezet om straks tegen de Taliban op te kunnen treden. Dat valt in de Amerikaanse strategie. De Amerikanen hebben na Obama, of met Obama... door Obama, op een gegeven moment hun strategie gewijzigd. Namelijk, wij moeten hier weg. En hoe kunnen we hier weg? Nou, net als in Irak. Heel veel militairen sturen. Heel veel knokken. En dan snel terug. Maar Irak is geen Afghanistan. En Afghanistan is geen Irak. Deze strategie, zoals de NAVO hem nu uitstippelt... die is gedoemd om te mislukken. Ja. En daar wilden wij dus niet aan meewerken. Dat hebben we altijd aangegeven. En dat betekent dus dat... Een brief waarin staat, we steunen dat wel en we sturen 520 of 550 militairen. Ja, die steunen we niet. Ja, maar het is ook begrijpelijk dat Rutte dit doet. Want uh, uh, hij wil natuurlijk ook uh, loyaliteit tonen aan de Verenigde Staten, aan het NAVO-bondgenootschap. Uh, uh, uh, met alle respect, de val van het kabinet heeft Nederland niet heel erg een wit voetje bezorgd uh, in Washington. Uh, dus ja, het was eigenlijk ook wel te voorspellen, denk ik, dat Rutte... en dan vind ik dat hij nog best een slim uh, uh, compromis heeft bedacht... van uh, een deel Europa, een deel NAVO, uh, Stel deel dat trainers. er een slimme compromis in, inderdaad het haalt, Lian. Uh, wat, hoe groot zou, denk jij, schat jij, in die meerderheid moeten zijn... om het ook echt... Goed te kunnen verkopen. In principe, natuurlijk, is één stem weer een meerderheid. Maar er wordt altijd gezegd bij het uitzenden van dit soort missies. Ja, meer, nou, ja, dus meestal was het dan inderdaad uh, tegen de 100, volgens mij, als ik me niet vergis. En het zou nu dan max uh, 79 zijn, als ik heel snel tel, SG, SGP, ChristenUnie en uh, D66 GroenLinks Coalitie. Uh, ja, dat lijkt me heel erg mager. Want je hebt natuurlijk, ik bedoel, als de eerste lijkenzak terugkomt, dan, ja, dat, het klinkt heel erg hmm. naar. Maar dan, dan krijg je misschien een zie je wel effect. En, en ja, dat is toch iets wat je wilt. Zoiets wil je samen dragen, denk ik, als politieke partijen. Mensen uitzenden. Thijs? Ja, ik weet het niet. Want ik denk namelijk dat wat, wat, hoe het wel in elkaar steekt... is dat op het moment dat er tot die missie besloten wordt... en dan zal ook de PvdA zeggen en ook de partijen... en ik denk ook Geert Wilders, die ook tegen de missie hebben gestemd... Uh, oké, okay, we waren tegen de missie, maar die militairen die we er zitten... die politieagenten, ja, die steunen we dat wel. Het is altijd de dooddoener dus die, die wordt gebezigd. Ja, we, zijn, we staan achter de jongens en de meiden in Afghanistan. Uh, de missie deugt niet, maar wat ze daar doen, dat, dat vinden we... Ja, een... ja, ja, maar het is niet een dooddoener in die zin... Dat, op, dat ik de kans klein acht dat op het moment dat er misschien doden gaan vallen... Dat, dat partijen in Den Haag zullen gaan proberen te zeggen... van zie je nou wel, we hadden deze missie. Nou, nou, dus nee, nee, nee, goed te doen. stel, laten we het alsjeblieft niet hopen... maar stel dat dat gaat gebeuren. Wat is dan de reactie van de Partij van de Arbeid? Ja, wij steunen, als er militairen naartoe moeten, steunen wij die militairen door dik en dun. Maar we steunen niet... We steunen, ja, dat is logisch. Het ja, hoort ook zo. Het dat, ja, dat kan op geen andere manier opereren. Maar wij steunen niet het beleid wat die militairen uitstuurt. Maar, maar, wij dan... maar mag, ik, mag ik even... Want dit vind ik een ingewikkelde en het is ook bijna een pijnlijke discussie. Wij beoordelen deze missie op de inhoud. Wij beoordelen hmm. deze missie niet op de vraag... hoeveel anderen de missie goed vinden of niet. Hmm. Wij gaan zelf, als Partij van de Arbeid over de vraag, kunnen wij deze missie steunen? En wij komen tot de conclusie dat we hem niet kunnen steunen... En dan is het niet zo dat we nog tegener zijn, voor zover dat mogelijk is... omdat er ook heel veel anderen tegen zijn. Mm. Dat, is geen, dat is geen argument. Ik vind wel, en, maar dat zal Rutte zich, uh, een goed premier wat dat betreft... hij zal zich dat realiseren, 79 voorstemmen is een niet al te is brede basis. basis ja. Hij laat een verantwoordelijkheid op zich, maar de missie uh, is daar misschien wel naar vormgegeven. Nogmaals, op deze manier kijken wij er niet naar, want dat vind ik echt... dat wordt bijna pijnlijk, mm. zeker voor een parlementariër die straks een hand moet opsteken... of hem juist moet laten zakken... Mm. En wij beoordelen de vraag, kunnen wij deze missie steunen? Valt hij in de juiste strategie? Is hij op de juiste manier vormgegeven? Op die vraag is het ja. antwoord nee. En dus maar, precies maar Rutte uh, houdt hier precies rekening mee wat Diederik Samsom zegt. Um, namelijk dat men dus uh, die pijnlijke discussie niet wil voeren. Dus hij weet ook, er wordt nu straks uh, misschien één keer... met de wenkbrauwen gefronst in Washington... van Goh, een krappe meerderheid en daarna vraagt niemand er meer naar. Als er een meerderheid komt? Als er een meerderheid komt. Ik wil het maar vragen, hoe schat Het is nog veel erger als groen straks. GroenLinks en D66 in? GroenLinks gaat morgen de ledenraad plegen. En ik ben benieuwd wat voor een Poolse landdag er daar wordt. Want de meerderheid van de groenlinksleden is wat volgens Peilingen althans... niet gecharmeerd van de missie zoals ze nu vorm dreigt te krijgen. Ja. GroenLinks en, was altijd een partij die de NAVO-strategie... Ja. ook voordat die veranderde, niet steunde. Maar die uh, en hij is alleen maar gewelddadiger uit. geworden... Ja. en ook korter termijn gerichter. En dat zijn twee elementen die we juist andersom hadden willen zien. Hè? Lange termijn, minder gewelddadig. Maar juist omdat de Amerikanen... om voor hun binnenlandse politieke redenen... zo snel mogelijk weg willen uit Afghanistan... maken ze de strategie gewelddadiger. En op de korte termijn gericht, 2014, willen ze echt iedereen weg hebben. Ja, dat is tot dat, mislukken gedoemd. Maar hoe schat jij de kans in? Uh, komt die meerderheid er? Nou, dat kan ik niet beoordelen. Wij steunen hem niet. Dat kan ik heel goed beoordelen. Wat we uh, het betekent? Wat anderen doen, is de vraag... Ik, ik, de GroenLinks en D66 en overigens alle andere partijen, moet er een goede discussie ja. voeren. Nou, als er een, een probleem gaat? komt, uh, dan, komt dat, denk ik, in, dan moet dat in de achterban van GroenLinks zitten. Ja. Niet in de fractie. Uh, uh, ik bedoel, Rutte was hier niet mee naar buiten getreden vorige week vrijdag. als hij niet al enigszins had gesondeerd. of hij op steun zou kunnen regelen. Er kan natuurlijk wisselgeld gevraagd worden nu uh -huh. nog de komende weken. Er kunnen dingetjes veranderd worden. Uh, D60 achterban en D60 zelf zullen het wel steunen. ChristenUnie denk ik ook. Uh, SGP ook. Dus GroenLinks dus, dus, dus het, dus het zal, dus ja. Als er een probleem ontstaat, zal het in de achterban. En wat zou het zijn. zeggen, stel dat, dat GroenLinks wel meegaat? en de toon zich een beetje uh, nou, nogal, nogal scherp is geweest... tussen Partij van de Arbeid aan de ene kant, GroenLinks66 aan de andere kant. Wat zegt dat voor, uh, uh, over een mogelijke progressieve... laat ik het woord links in gebruiken... progressieve samenwerking uh, binnen afzienbare tijd? Uh, is die daarmee verder weg? Dan ooit. maar aan. Nee. Ja, kijk, het lijkt een beetje alsof. Dat je, kijk, als je op een fusie tussen partijen aanstuurt. dan ik denk al ik al dat fusie, je het eens hoor. moet zijn over Afghanistan. Maar dat Pas is wel. Over een fusie nee, in die Als je het aanstuurt op samenwerking. nou, we hebben vandaag dan niet gestemd. maar uh, volgende week weer. en voor het reces ook. en als je eens kijkt hoeveel. Links of progressief, wat dat betreft is dat alweer gevoelig. Maar hoeveel de partijen, D66 GroenLinks, Partij van de Arbeid en SP en Partij voor de Dieren, met elkaar optrekken en de ChristenUnie, mm -hmm. dan is dat veel. Dat zou je samenwerking kunnen noemen. Sterk, en die is er dus al. Jullie ja, hebben ja, nou ja, we al geen probleem omdat... onderling. Ik bedoel, jullie hebben de, de SP wordt weer weggezet door een, een, een, een als, Ja, niet zo nee, de... nee, ik, ik snap nee, dat de links okay, en rechts nee, maar van mij goed, gebeurt. En aan D66 maar... vindt iedereen geloof ik conservatief behalve GroenLinks. Dus. Ja dus er blijft altijd een soort van animositeit uh, ja. toch onderling. Dus dat... Uh, ja, je ja, maar ziet maar dat mag toch ook? Het... Een soort gekke ommekeer eigenlijk, hè. Uh, sowieso is, is zegt GroenLinks... Uh, die proberen het frame te creëren van... kijk, wij willen wel degelijk hervormen. De PvdA mm -hmm. is een conservatieve partij, wil niks hervormen. En wat je nu eigenlijk ook ziet... is dat er ten opzichte van Afghanistan in 2006... Uh, de missie van Oers de missie in Uruzgan... daar stemde de PvdA voor en GroenLinks tegen. tegen. Ja. En ik, dit zou wel zo'n een aanleiding kunnen zijn... voor mensen in GroenLinks om te zeggen van... zie, uh, zelfs op internationaal gebied biedt, begint de PvdA conservatief te worden en zijn rijke internationale traditie te verlogenen. Ja, Dat zou een reden kunnen zijn, ja. Dat zou <laughs> ook een reden kunnen zijn voor stemmers van, van GroenLinks We denken, wacht eens even. Ja, er zitten nog altijd uh, <laughs> dus... oud-PSP'ers uh, bij GroenLinks, natuurlijk. En die had een pacifistische nogal een ja. pacifistische basis. Nou, dus, die zullen uh, zeker niet eens hè? Wij nee. zullen het uh, altijd, want daarom ja. zijn we ook verschillende partijen, op, op onderdelen oneens blijven. Maar als ik nou om me heen kijk, en kijk met welke partijen zou je, als je met z'n allen 76 zetels zou kunnen maken, een coalitie politie vormen. Dan is de eerste die in aanmerking komt GroenLinks, de tweede SP en de derde D66. En dat is nog een vrijwillige willekeurige volgorde. Dat is nog een op het moment dicht... dat je het zei. Nee, nee, nee, dat zijn vrij... partijen die vrij dicht bij elkaar staan um, en op onderdelen van elkaar verschillen. Ik heb het ooit wel eens zelf als wiskundige nerd in een grafiek uitgezet. En dan zie je echt, zie je echt dat die partijen dicht bij elkaar staan, wat stemgedrag. En dat dan heel ver weg, of relatief ver weg, CDA en VVD staan. Dat is altijd zo geweest. En de vraag moet ook voor mij niet zo, niet zo zijn: hoe dicht staan die partijen nou bij elkaar? Want uiteindelijk. Uh... Zitten zit GroenLinks en de PvdA ook wel, ondanks alle retoriek... Zou, zouden ze echt wel met elkaar eruit kunnen komen? Uh, de vraag is meer die je moet beantwoorden. Word, word je er uiteindelijk beter van als je echt samen gaat als partij? Als je echt gaat fuseren, als je echt vergaande samenwerking... Ik heb nooit ergens gelezen dat overtuigend is aangetoond... dat op het moment dat je uh, twee electoraten met elkaar laat fuseren... dat je dan meer stemmen haalt. Sterker nog, de voorbeelden in het verleden waar het gebeurd is... de mm. ChristenUnie die haalde bij de eerste paar verkiezingen na de fusie uh, minder zetels. Hoe uh, het Groen... bij GroenLinks? Ja. GroenLinks, hetzelfde verhaal. CDA. Uh, die zijn ook uh, CDA. Uh, die hebben een opleving gehad onder Ruud Lubbers... maar begonnen daarna ook met dalen. Dus het is nee, helemaal maar geen... toen het CDA ontstond. Ja, die hebben het wel goed gedaan toen. Ja, Altijd weer een ja, uitzondering ja, ja, mogelijk. Ja, ja. Ja. Maar het is ook, geen, er is ook geen sprake van fusie. Ik, dan ben ik zelf ook... Want ik ben zelf wel een tijdje heb ik rondgelopen met die gedachten. de progressieve volkspartij en allemaal fuseren. En wat is er, er gebeurd dat je er nu anders park... ja, over denkt dan? Ja, omdat ik denk dat de Partij van de Arbeid een ijzerst, Vergeef me die subjectiviteit. Dat ik, dat ik denk dat de Partij van de Arbeid een ijzersterk verhaal heeft. Dat iedereen zich daarbij mag aansluiten. Maar dat ik niet op zoek hoef naar fusiepartners nee. daarvoor. Nee. Nou, laten we het nog even hebben over een ander nieuwtje deze week. De, de oudere partij van Jan Nagel... Uh, was hij ook nooit ooit begonnen bij de Partij van de Arnhem? Zo leuk, Jan Nagel is nooit nieuw, maar zijn partijen allemaal wel. Ja. Is Jan Nagel blijft gewoon altijd Jan Nagel. Die is, ja. die is er gewoon altijd. 50 plus. En dan brengt hij weer wat nieuws. 50 plus. Is over nagedacht. Maurice de Hond heeft gezegd, als je die titel neemt, dan gaat het goed. Hoe denken we daarover, Lianne? Gaat hij scoren? Ik uh, vraag me af wat uh, mensen die onder de 50 zijn dan... Uh, ja, maar, nou, die moeten ja, die woorden, maar die gaan dat worden. Ja, want hij heeft gezegd... die gaan niet naar de stembus. <laughs> nou, ja, nee, dat is ook weer zo. Dus, uh, stem is old school, geloof ik. Hè. Dat, uh, dat doe je niet. Uh, nou, ik vraag me af of dat je... Ik, het, het lijkt een beetje op een nou ja, one issue. Hij heeft natuurlijk een iets breder pakket. Maar uh, uh, de oudere partijen, die, de AOV en Unie 55 plus was het... als ik me even in herinnering haal. Uh, die scoorden aanvankelijk ook goed. Maar op een gegeven moment zijn die... omdat ze toch te veel one issue waren en onderling uh, hadden toch in elkaar gestort. Uh, hij is het is one issue? Hij verkoopt het niet zo. Nou, nee. nee, hij heeft nog wel iets erbij... dat er een ja, aantal iets, kolonels maar... moeten ontslagen worden in het leger, geloof ik. Uh, dat is dan nog een programmapunt. En dat er misschien iets aan de hypotheekrenteaftrek gedaan moet worden. Het is, ik vind het wel, uh, ja, het is heel duidelijk. Het is wel in ieder geval, uh, een, hij target een duidelijke uh, en, uh, groep. Ja. En ik, eerlijk gezegd vind ik het ook een beetje wonderlijk waarom hij dit nou doet. Want uh, mijn indruk van de politiek is dat de politiek al jarenlang eigenlijk uh, ja, massief kiest voor de 50-plusser. Ook dit kabinet weer. Ik bedoel, de hele arbeidsmarkt, woningmarkt wordt ongemoeid uh, gelaten. Iedereen met, met mooie huizen en banen. Uh, die hoeft absoluut niet te vrezen. De WW blijft zoals hij is. Uh, de AOW wordt niet verder de starter, verhoogd. De starterpartij zou je Dit is eigenlijk, dit kabinet die zou je kunnen zeggen, legt de rekening ja. toch vooral bij de, bij, bij de jongeren. En dan zouden de ouderen nog steeds boos zijn en uh, op een partij dus zij willen gaan Dus jij denkt dat dat geen succes wordt? Nou ja, tenzij ze dus wel het idee hebben dat ze benadeeld worden. Het ligt, ligt, aan hoeveelheid ligt aan de boze ouderen die er rondlopen ja, in Nederland. Ja, dit, dit, kabin dit kabinet, is, ja. dit kabinet is goed voor uh, ouderen die in goede doen zijn die een hoge pensioen hebben, een flink huis... met een forse hypotheek-aftrek of zelfs al helemaal afbetaald... daar is dit kabinet goed voor. Als je een oudere bent en je hebt een klein pensioen... en je mm -hmm. hebt relatief iets meer zorgkosten... wat bij ouderen vaker dan nou gemiddeld voorkomt... je hebt een huurhuis, dan, moet je dus, dan loop je aan tegen een huurverhoging... een korting op je huurtoeslag, een zorg... Uh, een ziektekostenverzekeringsverhoging en een korting op je zorgtoeslag. En vervolgens een AOW die ook niet meegaat met, nee. met het welvaart. Dus en dit als kabinet... er dan een partij is, dan die dan een zegt van... Uh, als je op ons stemt, gaan wij daar wat aan doen? Jan dan, dan, zeg je 50 je ongeveer, plus. dan zeg je ongeveer wat de Partij van de Arbeid... ook op 50 uh, uh, tegen 50-plussers in die situatie zegt... met als verschil dat de Partij van de Arbeid dan ook nog een verhaal heeft... voor maar mensen die onder dat, de 50 Denk zijn. jij dat het een bedreiging... nou ja, bedreiging, het is natuurlijk een nieuwe partij... maar gaat hij veel zetels van jullie afsnoepen in de Eerste Kamer? Ja, kijk, er zijn maar 75 te verdelen. Ja. En uh, als hij er een paar pakt, dan, dan zullen die altijd de kosten Lekker. gaan van iemand. Maar Straks krijgt hij nog de een sleutel. of 15 juli ja, ja, Dat, zou, vijf, dat vijf. zou allemaal kunnen. Ik denk, in, maar ja. Nou ja, ja, dus misschien uit zelfverzekerdheid, maar hij... Jan Nagel roept een paar keer... we gaan een sleutelrol vervullen. Ja. En vervolgens begint iedereen dat na te kletsen. En straks denkt iedereen ook dat, hij een sleutelrol, dat ze op hem moeten gaan stemmen... zodat hij een sleutelrol kan ah. gaan vervullen. Ja, nou ja, nee, dat is wel heel slim gedaan. Dit, dit, ja. Maar goed, aan de andere kant. De PVV-Wilders uh, over de AOW... die trok zijn keutel in. Hè. Die zei geloof ik een dag na de verkiezingen al... Van, nou ja, dat wordt voor mij geen breekpunt. Daar gaat Jan Nagel natuurlijk ook nu op inzetten. Dus ja. hij trekt misschien weer mensen weg bij de PVV. Ja, dat denk ik ook. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die op de PVV hebben gestemd... Uh, niet vanwege het islamverhaal, maar vanwege onderwijs, gezondheidszorg, Zorg, andere, ja. andere zaken. Je ziet het ook een beetje, het stond wel een mooi verhaal in het Handelsblad van het weekend. Uh, waaruit bleek dat ook de kandidaten op provincieniveau van de PVV uh, niet zoveel hebben met dat hele militante islamverhaal. Maar juist uh, uh, heel erg op die andere thema's zitten. Dus ja, als Jan Nagel dat slim speelt, dan zou hij daar wel eens wat stemmen nee, hebben ja. Dan heeft hij iets raars gedaan. Want, want... Uh, juist de timing van de AOW, leeftijdsverhoging... althans in onze plannen en ook zoals die erover in het pensioenakkoord straks oh. bij liggen... tot nu toe, althans mm -hmm. wat de vakbonden en de werkgevers daarvan vinden... is dat juist 50-plussers daar redelijk worden ontzien. Terecht, want die hebben geen tijd meer om zich voor te bereiden op een ander pensioenleeftijd. Het verhaal wat wij als Partij van de Arbeid moeten vertellen en ook met succes hebben verteld aan onze kiezers, is jongens, als je een jaar of veertig bent, mijn leeftijd bijvoorbeeld, ja dan ben je de, ja. Moet je, ja, ben je de klos. Is wat, ja, dan moet je iets langer doorwerken. Omdat we ja. anders in dit land de welvaart voor onze, voor mijn kinderen, niet overeind kunnen houden. Dat was een moeilijk verhaal. Dat hebben we met verven uitgedragen. Daar hebben we steun voor gevonden. En Jan Nagel kan zeggen wat hij wil, maar voor 50-plussers is dat verhaal... nou net weer niet zo, zo relevant, nee. want voor hen blijft alles zoals het is. En daar ben ik eerlijk gezegd ook niet zo rauwig om. Ik zou het ingewikkeld vinden om een, iemand van 60 uit te leggen... dat hij niet over vijf jaar met pensioen kan, maar over zes jaar, zeven jaar. Dat is voor iemand die vooruitplant ja. een hele ingewikkelde boodschap... die ik ook niet kan waarmaken als je een klein pensioentje hebt. Maar Nagel heeft daar zelf ook verschillend over gedacht, he? want bij de vorige partijen was of bij Fortuin of bij Leefbaar Het was de ene keer ging de AOW leeftijd wel omhoog en de andere keer weer niet. Dus hij is er ook zelf niet altijd heel standvastig in geweest. Maar nee, hij hij goed heeft het, het, het tijdsbeeld. Uh, ja, kan hij goed, het uh, tijdsbeeld heel erg goed zien gebruiken, denk ik. En die twee overige punten die uh, jij noemde: Thijs en Niemand's verdriet van hem. Dat is een aantal generaals weg in die hypotheek en de aftrek. Dat, dat lijkt ook de Partij van de Arbeid uit de jaren zeventig. Henk Vredeling, die wilde toch ook allemaal generaals weg. En ja, die klopt, klopt, klopt dus ook. uiteindelijk ja, komt hij gewoon weer terug ja, op het oude net. Ja, de, cir de cirkel is rond, ja. ja. ja. ja. ja dus dan een bedreiging ja. Ja. voor jullie. Uh, en wie ik nog een beetje mis eigenlijk uh, in de line-up, ik vond hem al behoorlijk indrukwekkend, wie die had weten te regelen uh, allemaal. Jacques Dancona en uh, Hans Beum en uh, nou ja, een hele parade ja, aan uh, lijstgeurs. Ja, hij van de uh, Henk, Henk Krol. Oh, ja. uh, wie ik nog miste was Marcel van Dam eigenlijk. Want als er <laughs> één belangenbehartiger is van de 50-plusser in Nederland, dan is het Marcel dat van Dam. Ik geloof dat die twee elkaar echt diep haten. Oh ja, ja toen was ik <laughs> nog niet geboren. <laughs> maar hoe gek, en hoe gek is het dat er geen vrouwen, bijna geen vrouwen ja, in dat die partij was, rondlopen? Dat, ja. dat vond Want dat me, is echt opmerkelijk, ja. toch? Ik ben niet zo gevoelig voor dat type argumentatie. Ja. Het en valt waarom, mij altijd iets later op dan jullie, bij wijze van spreken. Maar het viel klopt. mij gisteren. Nee, want, ik, ik keek die zaal in, althans via de televisiescherm dan. En dat was een iets breder shot dan alleen maar die ene achter de tafel. <lacht> dat is helemaal mannen. Geen vrouw te zien. Ja. Nee, dat vond ik echt wel En dat heel vond vallend, zelfs ja. Diederik Samson ja. van de Partij van <lacht> nee, de Arbeid ja, nee, vond nee, toch een nee, beetje ik ben ingewikkeld. ik natuurlijk goed in opgevoed. Maar, ook, maar durft ook een van, door, van jullie drieën zich scherm. te wagen aan, aan, nou, het, aan, aan, aan het antwoord op de vraag Nou, het waarom? antwoord denk ik te kunnen hebben. Want mijn collega die daarbij was, die heeft hem er specifiek naar gevraagd. En hij zei, ja, die hebben zich niet aangemeld. Maar we hopen dat ze nog wel komen. Dus, uh, maar wil nou, nou, ik natuurlijk weten ja, waarom hebben die zich gedaan. Ik, ik, ik denk dan dat het geen kwestie altijd. van aanmelden is, maar zoeken. Maar dat lijkt tenminste ja, bij de oprichting is een van de partij. Het zijn ook allemaal mannen trouwens die zelf ook een heerlijk pensioen hebben. Ja. Ja. Uh, dus uh, zelf zouden ze niet op hun partij... Uh, uh, hoeven We te stemmen. Hoeven stemmen. Okay. Goed. Mag ik jullie danken namens uh, Tessel ook. Thijs verdriet van Vrij Nederland, Lianne Sleutjes van de GPD en Diederik Samson, Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid, die toch nog even zei dat Mark Rutte toch best wel een goede premier is. Ja, He? ik vind het niet goed. Weet je ik nog ben wat het je niet zei? met hem eens. Ik ben het ontzettend <laughs> met hem oneens op bijna alles wat hij zegt, maar hij zegt het goed. Hij weet het met verven te brengen. Zo'n premier heb je nodig als je een goede oppositie ja, wil voeren. Cohen had het niet Dank. beter gedaan. Ja, Cohen had hele goede ideeën uitgedragen. En dat was wel ja. een stukje belangrijker geweest. Goed. Nou, Dank jullie wel. Uh, Zometeen op deze zender uh, het Radio 1 Journaal en het Nieuws. Vandaag uh, gelezen... Manno duiven Hedewitt. Goedemiddag. Radio 1. Het NOS Journaal. Het conflict in de postsector kan worden opgelost... als nieuwe postbedrijven meer werknemers een vast contract geven. De bemiddelaar in het postconflict, oud-burgemeester Vreeman... denkt daarbij aan 80%.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 Ook treinproblemen bij Amersfoort. Door een bommelding op het hoofdstation werd het treinverkeer stilgelegd. Ook mochten er geen bussen meer komen op het voorplein. Het bleek, vals alarm. De treinen rijden weer, maar het zal nog even duren voordat alles weer volgens de dienstregeling verloopt. En de schoorsteen van ketchupfabriek Heinz in Elst staat niet langer op omvallen. Een hoogwerker houdt hem in bedwang. In de pijp was een explosie geweest, als gevolg waarvan is nog niet duidelijk. De fabriek en acht woningen zijn ontruimd, maar volgens de brandweer is het grootste gevaar geweken. En dat is nieuws op dit moment. Het weer. Hier is Erwin Krol. De bewolking overheerst, vooral in de noordelijke regio. Daar motregent het een beetje. Misschien dat er lokaal nog wat ijzel of, of ijsregen voorkomt... en dat het hier en daar nog glad is. Dus houdt u daar de komende uren rekening mee. Verder uh, waait er een zuidwestelijke wind. Die draait vanavond naar het noordwesten. En dan geleidelijk aan gaat het wat opklaren. En vannacht komen er brede opklaringen voor. Aan de kust is het een graad of 3-4. In het binnenland ligt de temperatuur in de buurt van het vriespunt. En lokaal zouden wegen op kunnen vriezen en dan zou het dus opnieuw glad kunnen worden. Dat is iets om vannacht en morgenochtend weer rekening mee te houden. Dan in de ochtend zijn er nog opklaringen. Snel neemt de wolking toe en een groot deel van de dag is het gewoon regenachtig weer. Daarbij waait er straffe zuidwestenwind aan zeewindkracht 5. En het wordt morgenmiddag ongeveer 8 graden en de rest van de week bestaan voornamelijk, althans wat het weer betreft, uit wind, uit bewolking, uit regen en smiddags een graad of 10. ANWB Verkeersinformatie. Er staat 112 kilometer file. Het is niet drukker dan anders op dinsdagavond. Het zijn vooral files in de Randstad. Wat opvalt zijn er wat langere files op de A2 Amsterdam Den Bosch. Langzaam rijden tussen Vinkenveen en, en de Ouderijn over 10 kilometer. En op de A12 van Den Haag naar Arnhem tussen Knopende Ouderijn en Baarsbergen. Goed nieuws over de A13, de richting Rotterdam. De reisschok is weer vrij bij Knopend Kleinpolderplein. Een tijd lang stond daar een vrachtwagen met een lekke band. File gaat nu langzaam wat oplossen. Tussen knopend Ippenburg en de Alfred Berkel... en een rode reis nog wel 9 kilometer. Tussen Arnhem en Emmerich rijden nog de rest van de dag geen treinen... Het heeft te maken met een ontsporing eerder vanmiddag. Rijden wel bussen, de vertraging kan daar oplopen tot een uur. Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdik. Goedemiddag. De centrale vraag in deze uitzending. Wat zat er in de roetdeeltjes die vanuit Moerdijk over Dordrecht dreven en op de grond terechtkwamen? In brede verslaggever Marno Rimmers. Voor mij in de zaal waar de persconferentie wordt gegeven... is er vast een dia zichtbaar. Het is een luchtfoto van het gebied met rood embleempjes aangegeven... waar de explosie heeft plaatsgehad En op die foto staat vooral aangegeven... waar dat verontreinigde bluswater allemaal zit. Daarover zullen we vast ook weer meer horen... van burgemeester Van der Velde en burgemeester Brok van Dordrecht. En Breda zijn ze allebei. En geven hier vanaf half zes een persconferentie... Natuurlijk is er al eerder gemeten, ook bij die roetdeeltjes... maar dan wordt er een checklist afgewerkt. En nu gaan we dan te weten komen wat ze allemaal zijn tegengekomen. En misschien dat daar nieuwe bevindingen bij zitten. Belangrijk is het ook voor de telers in het gebied. Daar mogen zij hun spruiten nog verwerken. Mag er nog geoogst worden? Kortom, wat zijn de gevolgen van de mededelingen... die hier vanmiddag gedaan worden? Om half zes vanuit Breda live persconferentie. Dan ook hier in de studio een toxicoloog die alles weet van pak en beet pergloorethyleen en fosgeen. Nederlanders in Australië praten ons bij over de enorme wateroverlast waar zij mee blijven kampen. En het hoog opgelopen cao-conflict onder postbezorgers. Er ligt een advies, maar is het ook de grote doorbraak? Dit en nog veel meer in het NWS Radio 1 Sinaal tot half zeven. Eerst naar Australië. Duizenden inwoners van Brisbane hebben het advies gekregen de stad te verlaten. Het water in de Brisbane-rivier blijft stijgen en gaat nog voor meer overlast zorgen. Hans de Gier woont op de 36 e verdieping van een flatgebouw in het centrum van Brisbane. U bent maar vertrokken, meneer de Gier. Waarom was dat nodig? U woont toch hoog genoeg, zou je zeggen? Ja, omdat uh, om zeven uur morgenochtend de elektriciteit wordt afgesloten... En dan uh, de liften niet meer werken. En ze denken dat er rond de 2, 3 meter water binnen, uh, naar het gebouw naar binnen komt. En veilig op die 36e verdieping blijven zitten, daarvan dacht u dat ga ik niet doen? Nee, want de liften werken natuurlijk niet meer. Je hebt geen elektriciteit dus en je, je kan niet weg, dus uh, je moet weg. Ja, U bent veilig nu, waar bent u? Ik ben nu uh, bij mijn dochter, 12 kilometer weg uh, vanuit het hart van uh, Brisbane. Het beeld wordt geschetst dat er enorm veel gebieden onder water staan. Kunt u mij beschrijven hoe dat eruit ziet? Vanuit mijn uh, balkon kan ik inderdaad de rivier zien. En die is aan het overstromen en dat wordt steeds erger. Maar ze denken dat uh, ongeveer een derde van de staat Queensland onder water staat. Ja, en Brisbane uh, loopt nu gevaar omdat inderdaad de rivier uh, behoorlijk dreigt over te stromen. Uh, een dam door te breken. Hoe is de situatie daar precies? Nou, de, de, de dam wordt waarschijnlijk niet doorgebroken, denk ik hoor. Want, uh, maar de dam is op een capaciteit van 173 procent. Ze moeten af en toe water eruit laten en ze hebben nu ook een uh, vloedtij. En dat betekent dat dus het water niet naar zee kan en dat betekent dat de stad inderdaad onder water komt? E, inderdaad, de stad zal onder water komen. Wat betekent dat voor de mensen daar? Wat merkt u daarvan in uh, de afgelopen dag? Nou, dat mensen uh, voorbereidingen maken om weg te gaan naar uh, familie of naar opvangcentrums. Je merkt het in de winkels. Uh, die kan geen brood en geen melk meer kopen, wat het is allemaal opgekocht. Mensen zijn nadrukkelijk aan ja. het hamsteren in de stad. Ja, inderdaad. Tien doden, tientallen vermisten. Het komt wel heel dichtbij op deze manier. Ja, inderdaad. Uh, er zijn iets van 78 mensen op het moment die ze niet kunnen vinden... En als je ziet wat er in Toemba en Ipswich gebeurd is, dan, uh, dan ben ik bang dat het niet goed is. Geld dat, geldt die angst ook voor de mensen om u heen? Zijn mensen inderdaad bevreesd dat het uh, wel eens meer uit de hand kan gaan lopen dan tot nu toe het geval leek? Dat is mogelijk, uh, maar iedereen weet wat er aan de hand is. We hebben dit zo'n beetje in 1974 ook gehad. En dit is, wordt ietsje slechter dan 1974, dus iedereen weet wel waar ze aan toe zijn hoor. Maar er wordt dus heel veel contact gemaakt met vrienden en familie. En zeker te maken dat iedereen goed is. Hebt u de indruk dat de overheid ook precies weet wat ze moeten doen? Ja, 100% zeker. Heel goed, heel goed georganiseerd. Dus het is een kwestie van uh, afwachten wat er gebeurt de komende dagen. Uh, veilig heen komen zoeken en, uh, en dan komt het weer in orde. Of is inderdaad die vrees wel gerechtvaardigd dat het wel eens uh, erger uit de hand kan lopen? Ja, je, je weet het natuurlijk nooit niet, maar de waarschuwingen zijn goed vermeld. Dus uh, je, je moet weten waar je aan toe bent. Maar sommige mensen die, die blijven toch thuis. Hè, die gaan niet weg uit hun huis, terwijl het wel gezegd wordt. Maar ja, als ze niet willen, dan willen ze niet. En ja, en dan moet je maar afwachten wat er gebeurt. Ja, wanneer hoopt u weer terug te kunnen gaan naar uw flatgebouw in het starthart van uh, Brisbane? Ze denken dat het ongeveer een week is. Ze denken dat de grootste overstroming op donderdag gebeurt. Het duurt dan waarschijnlijk twee dagen voordat het water weg is. En dan moeten ze eerst de elektriciteit controleren en dan de liften weer in werking stellen. En dat denken ze dat het van vandaag een week duurt. Dank u, meneer De Geer. We houden contact.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 Het is eerder mee geëxperimenteerd door regio's die dat zelfstandig hebben gedaan. Die zijn toen behoorlijk hard teruggefloten. Kunt u dat begrijpen? Jazeker, want ik vind dat, dat het gewoon een wettelijk kader moet hebben. Dat was er niet. Nee, dat is, nee, en daarom is er nu, wordt er nu een voorstel gedaan voor een wettelijk kader. Uh, en het is wel een heel effectief uh, instrument voor de opsporing en criminaliteit, daar staan wij natuurlijk voor. En aan de andere kant hebben we zoveel waarborgen ingebouwd, dat er zorgvuldig mee, uh, zorgvuldig mee omgegaan, dat geen enkele burger in Nederland uh, angst hoeft te hebben uh, dat Big Water, uh, Brother is watching doen, uh, dat dat nu wordt geïntroduceerd. Geen sprake van, want dat wil het kabinet niet en dat wil deze minister ook niet. Want die zijn wel heel belangrijk, die waarborgen, want niet voor niks heeft het College Bescherming Persoonsgegevens destijds forse kritiek gehad op de politiekorpsen die uh, die uh, kentekengegevens van automobilisten wel bewaarden, zelfstandig, zonder wettelijk kader zoals u zegt. Welke garanties kunt u geven dat de gegevens die u nu bewaart, vier weken lang, niet misbruikt worden? Nou ja, er is, uh, het eerste is dat uh, de namen worden niet bekendgemaakt. Het gaat alleen om de, om de kentekens. Uh, dat is één. Het tweede is, speciale politiemensen uh, mogen er maar meewerken. Het derde punt is dat als er een combinatie is tussen een verdachte uh, van een delict. En uh, een kenteken wat bij dat delict, bijvoorbeeld de plaats van delict, uh, aanwezig is geweest... dat dan de naam natuurlijk wel in beeld komt. Uh, en uh, dat is uh, belangrijk, dat is een goede waarborg. En vervolgens, na vier weken, wat er ook gebeurt, worden ze vernietigd. Maar het is dus niet zo dat een willekeurige agent zomaar even in dat systeem zou kunnen rondneuzen... om eens te kijken waar een bepaalde automobilist nee, is geweest? Nee, totaal niet. Uh, in dat land leven wij dus niet. Nee. Dat kan niet. Die waarborgen zijn natuurlijk spijkerhard. Ja, in welke gevallen kan het nuttig zijn om juist dit soort gegevens te hebben in het belang van de opsporing? Dat is natuurlijk de plaats van een, van een delict. Waar is iemand geweest? Dat is natuurlijk in de bewijsvoering altijd belangrijk. Er zijn ook voorbeelden van, eh, van vrachtwagenchauffeurs, ik noem maar wat, die ergens eh, een relatie hadden met een, met een delict. En dan is dat, komt dat op die manier komt dat aan de orde. Aldus minister opstelter van Justitie. Honderden Duitse varkens moeten worden afgemaakt. Reden is een mogelijke dioxinebesmetting van varkens... op een boerderij in de deelstaat neder saxen Vorige week moesten al 4700 boerderijen tijdelijk hun deuren sluiten... omdat er dioxine in het veevoer zou hebben gezeten. Woutermeijer in Berlijn. Hoe komen we van de kippen bij de varkens terecht? Nou, dat gaat heel makkelijk via het voer. Ze hebben namelijk hetzelfde voer van het intussen beruchte bedrijf... Eh, Harles und Jens in de buurt van Hamburg. He, die leveren dat vet waar dioxine in zit gemengd. Eh, dat hebben ze geleverd aan een aantal fabrieken die er echt veevoer van maken. En dat is dus niet alleen naar de kipboer gegaan... maar ook naar een aantal varkensboeren. Er is nu één boerderij aangetroffen vandaag... waar zoveel dioxine in het vlees blijkt te zitten... dat die varkens moeten worden afgemaakt. Dat was sowieso de bedoeling, maar ze mogen nu ook niet de winkel in dat vlees. En bij een tweede boer is er wel dioxine in het vlees... Aangetroffen, maar de grens niet overschreden. Dus dat bedrijf blijven ze nu voorlopig even controleren. We hebben nu al een hele week hè, over dit dioxineschandaal. Was de Duitse overheid zo vraag je af, erop voorbereid dat het besmette gebied zich zou uitbreiden? Nou ja, het was eigenlijk een kwestie van tijd voordat er ook dioxine in varkens zou worden aangetroffen. Dit is eigenlijk hoofdstuk 2, zou je kunnen zeggen. Vorige week zijn we op maandag begonnen met die onthulling dat er zo'n schandaal was. Dat ging toen vooral over kippen. Men is toen de leverancierslijsten van, de, van die veevoermakers gaan controleren... en is de, een aantal bedrijven gaan sluiten. Vrijdag werd er nog eh, 3000 bedrijven extra gesloten. Dat waren vooral varkensboeren, die zijn intussen gecontroleerd. Dus het is niet heel erg verbazingwekkend dat er dan een van die afnemers van het voer ook inderdaad vergiftigd vlees blijkt, uh, blijkt te produceren. Maar goed, hoofdstuk 1, de kippen zeg je, hoofdstuk 2 de varkens. Maar dat hoofdstuk is volgens mij nog lang niet klaar. Wat betekent die ontdekking voor die varkensboeren? Maar ja, voor de meeste varkensboeren is het eigenlijk goed nieuws. Uh, die kunnen namelijk weer open. Hè. Er zijn nu een paar zijn er aangetroffen waar uh, gif in het vlees blijkt te zitten. Maar er zijn natuurlijk duizenden boeren intussen weer die open mogen. Um, er zijn nu in totaal in heel Duitsland nog 558 bedrijven dicht. Dus dat is nog maar een klein deel, relatief gezien, van al die bedrijven die dicht zijn. Of die dicht moesten. De meeste zijn weer open. Maar goed, intussen voor die andere boeren die dus nu nog steeds dicht zijn, begint de schade wel flink op te lopen. De Landbouwbond die schat de schade voor de boeren nu op 40 à 60 miljoen euro per week. Ja, en veel mensen kopen natuurlijk ook minder vlees en eieren, dus de hele sector die leidt eronder. Ja, want de consument moet het denk ik nog maar even aanzien. Wat, wat, wat, wat zijn daar de gevoelens op dit moment? Ja, dat, dat is de vraag die veel mensen bezighoudt. Van deze boerderij is het vlees in ieder geval niet in de winkel beland. Dus die controles zou je kunnen zeggen, die zorgen er juist voor dat je geen giftig vlees en eieren kunt kopen. Het grote probleem is vooral dat je niet weet wat je de afgelopen weken en maanden gegeten hebt. Want vorige week werd ook duidelijk dat van dat bedrijf Harles Jens... al sinds maart vorig jaar bekend was dat er dioxine in het veevoer zat... en dat ze toch door zijn gegaan met de verkoop. Dus genoeg is het nu, sinds het schandaal bekend is geworden... waarschijnlijk veel veiliger om vlees en eieren te eten... dan een paar weken geleden. Wordt vervolgd, Wouter Meijer in Berlijn. Straks, de politie heeft twee websites van escortbedrijven uit de lucht gehaald. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Moverdijk... Nieuwe postbedrijven zoals Sand en Selectmail moeten binnen drie jaar bijna al hun bezorgers in vaste dienst nemen. Die moeten een fatsoenlijke CEO krijgen, vindt althans de commissie Vreeman... die op verzoek van het kabinet de impasse op de postmarkt heeft onderzocht. Volgens commissievoorzitter Ruud Vreeman is er op dit moment sprake van een keiharde prijzenoorlog... waarbij postbezorgers soms zelfs worden uitgebuit. Ja, dat is natuurlijk een, een zware term. Ik heb wel eens het gevoel gehad als ik een beetje zo met die postbesteller sprak. Dat er kwamen wel veel dingen uit de. niet de vorige eeuw, maar de eeuw de, daarvoor in mijn hoofd naar boven. moderne slavernij. Nou, nah, dat is natuurlijk. Dat is natuurlijk ouderwets. Maar als je het beeld hebt, je krijgt 15 kratjes thuis. Je moet sorteren op je bed. Je keuken ligt vol met de Veronica-gids. Eh, je weet niet precies hoe je loon tot stand komt. Je hebt geen goed pak. En het is natuurlijk toch een wereld waar je dus zegt: van ja, dit, dit is marginaal gemaakt. Terwijl je eigenlijk moet zeggen: dit is een heel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 ja, dan wordt het ietsje duurder. Maar dat is natuurlijk, laten we zeggen, bij elk bedrijf in Nederland zo. Dat je, hier, hier spreek je al van het meest minimale. Want je hebt het eigenlijk alleen maar over het minimumloon. He, de Mensen moeten toch weten, je hebt het over 1400 euro per maand. Deze mensen verdienen 300, 400 euro per maand erbij. Daar hebben we het over. Dus dat zijn mensen die dat echt heel goed kunnen gebruiken. Wanneer hebben alle postbezorgers een cao in Nederland? Nou, ik hoop over drie jaar. Ruud Vreeman. de nieuwe postbedrijven zeggen dat ze dat niet kunnen betalen... en dat hiermee TNT in bescherming wordt genomen. Minister Kan van Sociale Zaken bestrijdt dat. Wat wij willen doen is uh, deze sector... Uh, overeind houden als een sector waar bedrijven met elkaar concurreren. We hebben er geen enkel belang bij dat de oude staatsmonopolisten... PTT, TNT, dat die nu in de nieuwe geprivatiseerde markt... opnieuw een, uh, een monopolist wordt. Daar hebben we niks aan. We willen graag dat er ook andere bedrijven zijn die ook hun producten uh, aanbieden. En die, dat die bedrijven met elkaar en met TNT uh, concurreren. Maar dan wel graag op basis van kwaliteit en efficiëntie... en niet uh, over de rug van uh, een deel van de werknemers. Want er moet een einde komen aan deze moderne slavernij en uitbuiting... Ja, ik zie het niet zo negatief. Het is zo dat er uh, bij bedrijven als Cent en DHL toch in totaal 30.000 mensen op een eerlijke manier hun brood verdienen. Het is alleen een overgang van een oude situatie met een monopolist naar een nieuwe situatie met concurrentie. En dat gaat met strubbelingen gepaard. Die strubbelingen die verdienen aandacht. Die aandacht krijgen die strubbelingen op dit moment ook. Maar om nu te spreken over slavernij en uitbuiting, dat gaat me veel te ver. Er is sprake van een prijzenoorlog. Het is zo dat er wordt niet zozeer op basis van kwaliteit en efficiëntie met elkaar geconcureerd, maar er wordt toch vooral op basis van arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden met elkaar geconcurreerd. is ook begrijpelijk, omdat in deze sector 60% van de kosten wordt bepaald door de arbeidsfactor... Um, maar wij hebben toch er belang bij, denk ik, in Nederland... dat een serieuze sector als de postsector... waar serieuze mensen een serieus uh, vak vervullen... dat daar ook de zaken goed geregeld zijn. En met name mensen die wat minder sterk op de arbeidsmarkt staan... dat die ook een uh, goede positie hebben. En juist voor die mensen is de overheid er ook om dat extra te bewaken. Nou, hier komen, denken wij, mensen in de verdrukking. Mensen die, uh, die, die toch uh, onder de concurrentie te lijden hebben. En wij willen graag dat de sector nu gezamenlijk tot uh, oplossingen komt... en zorgt dat de zaken de zaken voor hun medewerkers op een nette manier geregeld worden. En dat was minister Kamp van Sociale Zaken. Peter Blok sprak met hem. De Nationale Recherche heeft twee online escortbureaus gesloten. Ze worden ervan verdacht eh, dat ze in, in mensen handelen... en ze zouden vrouwen onder valse voorwinselen naar Nederland lokken. Het is de eerste keer dat de politie dit soort websites uit de lucht haalt. Vanochtend vroeg gingen susanna.com en pleasureescort.nl uit de lucht... Als je nu naar deze sites gaat, krijg je een waarschuwing van de politie te lezen. U bezoekt nu een website van een escortbureau. Dit bureau wordt in verband gebracht met mensenhandel. Die mensenhandel behelst dat er via deze sites prostituees aangeboden werden. En dat dat niet vrijwillig gebeurde. Dus dat daar sprake was van uitbuiting. En vandaar dat wij in ons onderzoek hebben kunnen constateren... dat er voldoende aanleiding, voldoende verdenking was. En wij vandaag twee personen hebben kunnen aanhouden... die te relateren zijn aan de twee genoemde websites uitleg van Joost van Slobbe, portefeuillehouder mensenhandel van het Korps Landelijke Politiediensten. Van Slobbe geeft een voorbeeld waaruit blijkt dat het hier om een zeer ernstige vorm van uitbuiting gaat. Een van de Roemeense dames die uh, ook voor een van deze twee organisaties werkte, die heeft in een jaar tijd 100.000 euro verdiend. Dat kunnen wij uh, narekenen, dat is ook haar, haar eigen verhaal. Hij heeft daar nul uh, euro van teruggezien. Uit onderzoek blijkt dat escortondernemers op twee manieren in de fout kunnen gaan. De ene verschijningsvorm is dat een groep vrouwen, die meestal pornoactrices of danseressen zijn, die trekken door Europa en huren een hotelkamer voor een week en trekken dan weer door en ontvangen daar hun klanten. Dat is de ene verschijningsvorm. De andere verschijningsvorm is dat via een escortbureau klanten aangeboden worden aan mensen die zich in hotels bevinden. De politie heeft de hotelbranche dus ook nadrukkelijk op de korrel. Maar volgens Joris Prinsen van Koninklijke Horeca Nederland... zijn er al goede afspraken gemaakt met hoteliers. De hotelsector vindt het vreselijk dat er sprake is van illegale prostitutie. We hebben afspraken gemaakt al met de grotere hotelketens in Nederland... om personeel beter voor te bereiden... om te zien hoe zij illegale prostitutie kunnen herkennen. Hoe gaat u dat doen? Nou, we zullen zorgen dat er vanaf februari in samenwerking met de politie... voorlichtingsbijeenkomsten komen om vooral het personeel wat aan de deur staat... dan moet u denken aan receptionisten, aan portiers... dat die goed weten waar ze op moeten letten. En waar moeten ze dan op letten? Dat het geklede dames zijn. Dat er veel mensen naar eenzelfde kamer gaan... of dat er op een kamer veel handdoeken gewisseld worden. Dat zijn signalen die de hoteliers uh, nu als een verdachte situatie uh, zullen uh, zien... en zullen daar dus ook sneller op gaan reageren, ook richting de politie. Zijn er ook zwakke broeders in de hotelbranche... Nou, zoals ik heb vernomen, eh, hebben eigenlijk alle hoteliers gezegd... wij willen absoluut geen medewerking verlenen aan uh, illegale situaties. En dat betekent dat zij ook uh, hard zullen optreden. Ook op het moment als zij denken dat er sprake is dat personeel zou meewerken aan dit soort situaties... dat daar echt tegen opgetreden gaat worden. Dat is een toezicht die we hebben van de hoteliers. Het is de eerste keer dat de politie websites uit de lucht haalt. De escortbranche, en dus ook de illegale varianten van, heeft een hoge vlucht genomen sinds de opheffing van het bordeelverbod tien jaar geleden. Ook de klanten die gebruik maken van de diensten van deze vrouwen blijven niet buiten schot. 1300 mensen die hun mobiele nummer op een van de escort-sites hadden achtergelaten, kregen vanochtend een smsje. Dit nummer had contact met susanna.com slash pleasureescort.nl. Deze site biedt vermoedelijk slachtoffers van mensenhandel aan. En uh, dat wij de mensen vragen om ons te helpen uh, bij de bestrijding uh, van mensenhandel. Uh, als ze informatie hebben, dan uh, hopen we dat ze contact met ons opnemen. Bezoekers van prostituees die illegaal zijn of slachtoffer van vrouwenhandel zijn niet strafbaar. Maar dat gaat mogelijk veranderen. In de nieuwe wetgeving zal in ieder geval iemand die gebruik maakt van een prostituee... die niet op legale wijze haar diensten aanbiedt, strafbaar zijn. Een bijdrage van verslaggever Roel Pauw. In het Gelderse Elst heeft de brandweer vanmiddag... een wankele schoorsteen bij ketchupfabriek Heinz gestabiliseerd. De 50 meter hoge schoorsteen dreigt om te vallen. Verslaggever Martijn Holtrop was in Elst. Het woord Heinz danst in de wind Bovenin de schoorsteen. Die bestaat uit drie delen. Een schoorsteen van, nou, ik schat een meter of 50, 60. Die rustig, regelmatig heen en weer gaat. Enkele woningen zijn ontruimd. En de hulpdiensten zijn massaal aanwezig om de schoorsteen te bedwingen. Jos Meeuwse is van de brandweer. Nou, er staat hier op het uh, terrein bij uh, Heinz in Elst staat een uh, schoorsteen. En die schoorsteen uh, die wankelt enorm. Ook een beetje door het slechte weer. Maar hij is ook uh, onstabiel geworden. Waarschijnlijk door iets wat er stuk is gegaan in de toren. Het is een beetje een aluminiumachtige toren. Welk materiaal precies is durf ik niet te zeggen. Maar uh, mocht hij uh, al omvallen, dan zal die halverwege knakken. Want nou, het heeft van onder zitten in het beton. Dus dat, uh, dat valt dan wel mee. Maar uit voorzorg uh, zijn we hier met z'n allen. Omdat beneden wat, wat vaten stof liggen. En als het, uh, ja, als het dan fout gaat. Dan willen we daar direct bij zijn. Wat ligt er onder de schoorsteen? Er zijn uh, ja, twee chemicaliën. Twee soorten stof. Waarvan er één loog. En als dat bij elkaar komt. Dan kan het een soort van zoutzuur vormen. En uh, dat willen we natuurlijk voorkomen. Um, kunt u inschatten welke kant het schoorsteen op zou kunnen vallen? Nee, want als je het ziet, wiebelt hij uh, ja, heen en weer. Dus ja, het ligt eraan natuurlijk het zwakste punt waar hij eventueel zou knakken. Maar we proberen nu met hoogwerkers erbij te komen... zodat uh, mensen van de technische dienst van de Heinz het uh, kunnen stabiliseren... dat hij dus gewoon bewaard kan blijven. Hoe is het eigenlijk ontdekt dat hij zo wankel is? Uh, dat door de medewerkers zelf op het terrein. En die er toch uh, het gevaar van inzagen en uh, ja, alarm geslagen hebben, zou je kunnen zeggen. Maar daar in ieder geval uh, melding van hebben gemaakt. Hoe schat u het in? Is dit een gevaarlijke situatie? Dat durf ik niet te zeggen, maar ik denk wel dat er we voldoende mensen aanwezig zijn... om het uh, onder controle te houden. En mochten die stoffen vrijkomen, dan kunnen we dat met één tankautospuit afblussen... zodat er geen gevaar is. En dat gevaar, zo bleek het afgelopen uur, is inmiddels geweken. Alsof ze op een eiland wonen. Water, water en nog eens water. Dat is wat de familie Brouwer uit Deventer ziet... als ze vanaf hun boerderij om zich heen kijken. Het is helemaal ingesloten vanwege het hoge water... en niet meer bereikbaar per auto. De familie vervoert zich nu per boot. Meneer Brouwer, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U hebt de boot net aangemeerd? Ik uh, kom net terug van school, ja, klopt. En, wat voor werk doet u? Uh, daarnaast, ik doe. Uh, we hebben een paardenfokkerij, maar daarnaast sta ik nog als wiskundeleraar voor de klas... Dus dat uh, viel een beetje tegen voor uw studenten... dat u gewoon per boot uh, naar, naar, naar de school kwam? Ja, ze hadden liever gehad dat het niet gelukt was. Dan hadden ze vrij gehad. U snapt het helemaal. Uh, u, u, ze vinden u niet uh, heroïs? Uh, ik weet het niet. Uh, ik denk nog niet dat ze echt kunnen bevatten wat uh, wij hier doen. Ja. Ik denk dat ze eerst uh, de beelden moeten zien en uh, de verhalen moeten weten... voordat ze het allemaal kunnen bevatten. Beschrijft u zelf eens dat beeld? Hoe, hoe ziet het er bij u uit? Nou, wij zitten op een anderhalve hectare groot terrein. En dat steekt ongeveer anderhalf, twee meter boven het water uit. Uh, links is 600 meter water. Voor ons is kilometers water. Achter ons is kilometers water. En rechts is 800 meter water. En, dus en we zitten u... echt binnen in een, uh, in, in een zeetje. In een zeetje, maar wel veilig? Ja, wij zitten hoog genoeg. Ja, hoe hoog, hoe hoog boven het water bent u? Nou, een twee meter op het moment... Dus dat, dat gaat wel goed. En maar er komt nog wel 60, 70 centimeter water bij. Maar dan blijft, het, dan blijft het in ieder geval te doen? Het blijft goed te doen. Het is niet zoals in 93 en 95 toen wij het uh, water in de stallen hadden staan... en toen we de keuken uit moesten bouwen en dat soort zaken. Dat maken we nu gelukkig niet mee. Ja, want hoe, was het, hoe ernstig was het toen als je het vergelijkt met nu? Oh, veel ernstiger. Toen was het uh, nog een dikke meter hoger dan de maximale stand die we nu krijgen. Dus dat, dat, uh, ja, dat is een, een wereld van verschil. En wat betekent dat, dat toen voor uw paarden? Wij hebben toen, uh, we zagen dat ze op tijd aankomen, hebben we door het hoge water, toen het nog niet de maximale stand bereikt had, met de brandweer en de BB hebben we alles geëvacueerd. Ja, dat hoeft nu niet. Nee, nee, uh, totaal geen enkel probleem. Maar uh, wordt er gevochten om de boot? Want uw vrouw en kinderen moeten natuurlijk ook gewoon naar Teventer. Uh, er wordt alleen gevaren als ik erbij ben. Uh, het is, uh, <laughs> U hebt de sleutels? Uh, nou, dat niet alleen, maar het is uh, niet helemaal uh, veilig. Want we hebben vlak voor kerstmis ook een beetje hoogwater gehad. Dat is toen gaan zakken en dat water is gaan bevriezen. En al die ijsplaten liggen er nog. En nu er weer water komt, drijven al die ijsplaten rond. Ja. En dan moet je niet opvaren. Hoe voelt en, dat, dat de natuur het gewoon voor zeggen heeft? Je wordt een beetje nederig. Uh, de natuur is de baas... De natuurkrachten zijn gewoon groter dan wat wij mensen kunnen. Ja. Hoe lang nog? Ik denk dat ik nog ongeveer twee weken in de boot moet zitten. Want het water gaat niet langzaam weg. De Keulen heeft vannacht zijn hoogste stand gehad met 8,91 meter. 91. Daar is al een 15 centimeter het water gezakt. Uh, Trier is al anderhalve meter gezakt. Dus het water zak en gaat zakken. Maar er zit vanaf de Rijn, vanaf Stoetkaart tot aan Keulen... nog een heleboel water wat ook weg moet. Nou, dat is dan uh, het goede nieuws in ieder geval... of het slechte nieuws voor uw studenten. Meneer Brouwer is er weer. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. Drie. Morgen is in Lisse de organisator van een van de websites uh, aangehouden... om te worden verhoord over de escortbureaus. De ANVR heeft 30 reisorganisaties op een zwarte lijst gezet. Ranking the News. Nu op nummer 1. En lijkt erop dat het allemaal meevalt. Hulpdiensten zijn hier te plaatsen. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking the News van Vandaag. Geld moet niet rollen, geld moet klimmen. En dat kan.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 Dit is Radio 1.